De man met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zijn diep verontrust na de Amerikaanse aanval op Venezuela. Volgens secretaris-generaal Guterres kan de actie een gevaarlijk precedent worden. In de, geva in de verklaring staat dat de regels van het internationaal recht niet zijn gerespecteerd. De VN-chef roept alle partijen in Venezuela op om de dialoog aan te gaan. met respect voor mensenrechten en de rechtsstaat. De Amerikaanse president Trump heeft in een telefoongesprek met nieuwszender Fox News gezegd dat de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw op een schip naar New York worden gebracht. Eerder werd al bekend dat de twee in die staat zijn aangeklaagd, onder meer voor narcoterrorisme. Verder zei Trump dat hij zeer betrokken zal zijn bij de Venezolaanse olie-industrie. Rond deze tijd begint een persconferentie van Trump over de aanvallen. De Nederlandse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas is open en de situatie daar is rustig, dat zegt de demissionair minister Van Weel. Hij zegt ook dat er geen aanleiding is om extra militaire bijstand naar Aruba, Curaçao en Bonaire te sturen. De eilanden liggen vlakbij Venezuela. Van Weel hoopt dat de vluchten naar de Caribische eilanden snel kunnen worden hervat, maar dat is aan de vliegmaatschappijen, al dus Van Weel. In de zoektocht naar de vermiste Mick uit Helmond... is vanmiddag een lichaam gevonden in een kanaal in Helmond, meldt onder Brabant. De politie houdt er sterk rekening mee dat het om de 19-jarige jongen gaat. Verder laat de politie weten dat er geen reden is om uit te gaan van een misdrijf. Mick verdween in de nacht van donderdag op vrijdag uit een woning in Helmond. Hij heeft een verstandelijke beperking en had alleen een t-shirt en een korte broek aan. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken nieuwe sneeuwbuien het land in. Ook vannacht blijven winterse buien vallen. De temperaturen liggen dan rond het vriespunt. Het KNMI waarschuwt dat het glad kan blijven op de weg. Morgen eerst ook nog sneeuw, later droger en maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu entertainment for you. Wat doen we met lege? Leeg. Laat die ovens lekker sjouwen, we gaan de hut verbouwen Het is zo gezellig hier, met die grote pullenbier. bier Wat doen we met lege pullen? Vullen, vullen, vullen. Zo'n werkweek is een gedoe, best maandags al het weekend toe Ik hou veel meer van opper ski, waar ik is mijn hobby niet met het weekend voor de deur krijgt mijn leven weer wat kleur. Dan neem ik al mijn vrienden mee, mee naar het café. Dan doen we mijn lege pullen. Vullen, vullen, vullen. Wat doen die lege pullen hier? Die horen toch gevuld met bier. Showen. We gaan de hut verbouwen. Het is zo gezellig hier met die grote pullenbier. Wat doen we met lege pullen? Vullen, vullen, vullen. Zo'n weekend is snel voorbij. Maandag is ook niks voor mij. Ik ga vandaag niet naar de fabriek. Deze jongen meldt zich ziek. Ik heb al lang mijn smoesje klaar. Mijn maas bekijkt het. Hey! Wat doen we met lege pullen? Lege pullen, pullen, pullen. Als ik toch geen wist, hoe ik ja voor me binnen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 Elke nacht de mooiste dromen Met je blauwe ogen heb je mij betoven Monika Ik vertwaal in de liefde van Jala. lach Hij mijn wereld op zijn kop En bent totaal van slag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 ZANG En um, met zijn Monika En uh, we gaan nog even een plaatje draaien En dan uh, ben ik zo bij je terug Met uh, Jeremy, plezier En uh, ja, dan gaan we het eventjes hebben Over uh, zijn nieuwe single Ik zou zeggen, blijf wel lekker bij Tot 7 uur, een entertainer voor jou Achter jou Nog steeds sta ik Achter jou Dan jaren komen en jaren gaan, en uh, ja, dat allemaal. Oh, ja, verkeerde schrijf. Er gaat van alles mis met de computer. Doet het niet. Nou, oké. Okay. Jeremy, <laughs> ik zou zeggen: Goedemiddag. Hij doet het niet. Kan ik deze oppakken? Even kijken. Ja, pak er maar eentje. Maakt niet uit welke. Welke voor jou het dichtste zit? Deze komt best uit, denk ik. Ja, helemaal ja. Ja. perfect. Ja. Hey, goedemiddag. Ja, ja we zijn een beetje haperend begonnen. Maar goed, hij, hij doet het. Ja. Dus we hebben uh, iedere geval klaar nu. Hey, um, ja, welkom. Yes. Uh, goede reis, gehad hier naartoe. Ja, zeker. Heb, uh, geen uh, gladde nadigheden. Ja. ja geen -ge -ge -ge -ge -ge links en rechts uh, slippertje. Nee. <lacht> nee. Gelukkig <Okay>. niet. <lacht> hey, um, ja, jij hebt het single uitgebracht natuurlijk. Uh, stappen doe je niet alleen. Ja, ja. Nou, heb je mij net verteld dat het wel uh, erg laat is geworden gisteravond. Ja. <laughs> maar uh, ja, uh, vanwaar deze titel? Ja, uh, ik hou eigenlijk van het uh, uitgaan in het weekend. Ja. Uh, ik maak het eigenlijk altijd wel laat. Um, ja, en gewoon altijd lekker feest is het in het weekend. Maar ja, dat draait het eigenlijk ook om. Je houdt van het leven? Zeker weten. Okay. <laughs> ja. hey, en uh, uh, het zingen, hoe, hoe is het ooit ontstaan? Uh, Want het is je eerste single, hè? Ja. ja, ja, is ja. Meer. ik ben begonnen op mijn broers verjaardag. Uh, ze hadden Dorrie Ponsen geboekt toen. Uh, toen heb ik met hem gezongen voor de eerste keer. Uh, en dat klonk eigenlijk al beter dan gedacht. Uh, toen is ze me aangeraden om er wat mee te gaan doen. En nou, zo verder ben ik gegaan. Oké, okay, dus het is niet zo dat je vroeger uh, voor de televisie stond met... Uh... Een zeven of een borstel of wat dan ook. Nee, Er nee, nee, stond te zien of zo. Er stond wel dat <laughs> andere Hazes op. Hadden. Ja, ja Hazes, ja, ja, ja. Hazes is de basis, hè? Ja, ja. zeker weten. Ja, want uh, uh, groot Ja. Ja. ja. Nou, hij heel groot gehad, dat hij uh, weer uh, op mijn ja, ja, ik had het al gezien. Ja. <laughs> de cover, die ligt er niet om. Ja. Ja. <laughs> nee, maar hier staat er nog eentje in ieder geval. Groot vin van Hazes, dus ja, sowieso. Ja. Hé, hey, um, ja, hoe, hoe, zie je, hoe zie je het eigenlijk uh, voor je? Uh, ga je er meer mee doen? Of, uh... Uh, ja, ik wil zeker meer uitgebrengen. Want ik, uh, ik vind het gewoon superleuk om mijn eigen stem te horen op Spotify en ja. alles en op ja. feestjes. Uh, ja, dus ik wil zeker meer uitgebrengen. En kijk, uh, het natuurlijk natuurlijk een basisinkomen ervan kunnen maken. Ja. Dat is natuurlijk een droom. Maar ja, dat is nou gewoon nog werken door de week in het weekend. Af en dat, dat, is, de dat is hard door werken, inderdaad. Ja, ja. Ja, ah, dus wil. dat een beetje, ja. <laughs> <laughs> nou ja, zo'n cd is best duur, eh, moet ik zeggen. Eh, zo singeltje. Ja. Dus uh, ja. Nee, dat, uh, ja. Je kan het ook zo duur maken als dat je zelf wil. Ja, doen, Maar goed, ja. uh, een beetje uh, dat je zegt van nou, dat klinkt wel lekker. Ja, uh, ja, kwaliteit, dat kost ja, helemaal geld. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, ja, ik denk dat we hem daar maar even gaan draaien. Ja, leuk. Ja. Als, als die, uh, ja. Komt die Jeremy een plezier en stappen doe je niet alleen. Niets is voor ons te door. Het glas dat voor ons staat, is volop alle feesten dat zit in ons bloed. Ja, dat doen we goed. Altijd met dezelfde bloed. Op een vaste tijd weer naar dezelfde kroeg. Want dat zijn we zo gewend. Iedereen die ons daar kent. Dit wordt vast een lange nacht voor jou. Dan Jeremy, plezier en doe je stoppen doe je niet alleen? Ja, hoor jij? Ja, wat ik, ik ja, ja, ja, ik hoor mijn koptelefoon niet, dus ja, oké, oké, zo. Hey, um, ja, een, een lekkere meestompen, een medijnen, ja, yeah. en uh, ja, is, is, is dit de, de muziek waar je van houdt? Ja, zeker weten, ja. En uh, daar ga je ook mee door? Of ja. uh, zijn, zijn er ook wel uh, toch, uh, toch wat serieuzere uh, nummers? Uh, ja, ik, ik hou eigenlijk heel erg van het, ja, een feeststemming. Uh, nummers vind ik leuk. Uh, ik hou gewoon echt van nummers waar je bij in de kroeg staat... En ja, Waarbij bij je dan, dan, dan zingt, ik heb aan je fiets gelikt en zo. Ja. Dat is het, <laughs> <laughs> <laughs> ja, gewoon lekker een lekker feestje, moet het maken. En, en moet er moet een sfeer in zitten, dat ja. leuk. He, en uh, ja, sfeer, uh, treed je ook op uh, in Amsterdam uh, ja. in, in de cafés, uh, bollejan en zo. Uh. Ja, ik heb uh, één keer de gestaan. Uh, ik heb dan uh, Jantjes verjaardag heb ik vorig jaar gedaan, dat de Lentejacht. En daar sta ik nou weer, 13 maart dit jaar. Oké. Okay. Uh, ja, eigenlijk vind ik die dingen super superleuk. Gewoon, ik doe het niet echt om te winnen de talenten. Ik ga er gewoon heen. Uh, het leukste zingen met een grote vriendengroep. En dan gaan we daar nog lekker uit. En, uh, ja, dat eigenlijk. Oké. Okay. En Jonkjes, uh, ja nog, en dat soort dingen. Uh, regel, tenminste, je komt regelmatig in het circuit van Amsterdam. Of, uh... Ja, heel vaak. Ja. Ja. <laughs> gewoon het feesten zit je in het bloed. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja. Hey, en uh, uh, mensen, kunnen ze jou volgen trouwens? Uh, heb je al een, een eigen site? Ik heb gewoon Instagram, uh, ik heb TikTok, uh, Facebook en dat soort dingen. Ik ben al bezig met een eigen website. Uh, en natuurlijk ben je gewoon te vinden op, het, op rood en blauw de uh, website. Gewoon. Ja, oké. Okay. En daar ben je ook via, via het boek. Uh, ja. ja. Hé, hey, uh, nou ja, nou we het toch uh, hebben over André Dus uh, Ja, ik denk, ik zit er maar eentje klaar. Ja. <laughs> en uh, ja, dat is uh, als je gaat. Ja. to me Entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en hier zit hij nog steeds hoor. Jeremy, plezier. En uh, ja, van zijn uh, nieuwe single natuurlijk. Uh, Stappen uh, doe je niet alleen. Jeremy, jij was alleen nog gisteravond, of niet? Ja. <laughs> nee, zeker weet het niet. Nee. Dat is van een groep van meer, <laughs> ja. Nee, ja, Je Nee, jij zat even lekker de te kijken natuurlijk. Ja. Uh, vanavond de finale. En, en daar staat dus uh, weer een Nederlander in natuurlijk. Ja, Zoals gewoonlijk. Ja. <laughs> nou ja, waar we zo'n klein landje er groot in kunnen zijn. Ja. Hé, <laughs> hey, maar um, ha uh, Hazes. <coughs> uh, je bent een groot fan van Hazes. Ja. Maar is het, uh, is het dan meer om uh, zijn genre of, of, of is het, uh, hou je echt van uh, de blues, zeg maar, de jazz? Ja, ik denk ook wel van blues, maar het is ook meer zijn genre. Ik vind gewoon de manier waarop hij zingt, dat kan niemand nabootsen eigenlijk. En hij heeft gewoon een hele aparte stijl van zingen. Ja, en ja dat vind ik gewoon mooi. Ja, eigenlijk dat. Er is niemand die het kan, nou, kan nee. evenaren, of ik nee. zo zeggen. Weet je, en deze man uh, heeft het allemaal nog zelf geschreven... in plaats van ja. met AI. Ja. Ja. Deze man zat dus met een boekje zo s nachts... Uh, hè, dat heeft al uh, heel wat huwelijken gekost. Ja. Maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen allemaal. Ja, zeker. Maar goed, uh, jij wilt die, dezelfde kant op eigenlijk. Ja. Dan uh, uh, qua zingen natuurlijk. Ja. Niet de, ja. Die, die, niet de levensstijl. Ja. Hey, maar, uh, ja, ballads. Uh, je, je, je houdt van de V-stemming. Ja. Uh, plan. Denk je dus dat je ooit zelf uh, ook dit soort ballads gaat maken? Uh, ja, ik denk het wel. Ik zeker weet het wel. Ja. ja. Dat uh, kom je dan hier zingen. Ja. <lacht> dat kan altijd. <lacht> ja. Kom, dat gaat zeker goed komen. Hey, uh, wat zijn een beetje jou, uh, jouw favoriete artiesten buiten André Azesom? Uh, Peter Beense, Jago Wagner en uh, Frans-Duits. Oké. Okay. Dus uh, Frans-Duits, ja, ook bekend geworden door de Hazelsnummers hè, ja. in principe. Dus, ja, dat ga je al. Ja, en Peter Beense natuurlijk, ja, de, ja, wie kent hem niet? Laat ik het zo zeggen. Uit de uh, uh, Amsterdamse circuit even kijken, ik ga eens eventjes kijken wat we, wat we gaan draaien dan uh, uh, ja, we gaan eventjes een, een nummer draaien van uh, uh, Jeffrey Kuipers en hij heeft het over over van de een op de andere dag. Wat ik Dan Jeffy en Overdonderd. Ja, en... De uh, Entertainment For You, zaterdag gast. Jeremy, plezier. Zeg ik dat eigenlijk goed? Ja, ja. Uh, uh, uh, ja. Niet dat we dadelijk een uh, ja. boze klagen. Het ja. is plezier. Plezier. Ja. Plezier, ja. Hé, hey, maar... Um, ja... Binnen niet al te lange tijd, kunnen we een tweede single verwachten? Of, uh? Uh, ja, ik wil hem eigenlijk wel een beetje tegen maart uitbrengen. Voor de carnaval gewoon. Uh, ja, dan heb je toch... Maar uh, ja. nou, carnaval is februari hè? Ja, bij ons in de buurt is het meestal in maart. We nou, ja, hebben uh, een groot uh, uh, feest dan. Okay. En dan, ja, altijd in maart eigenlijk. Maar ja. is, is, is dat altijd een maand later? Ja, bij ons wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja. <laughs> Kijk, ik heb er niet heel veel verstand van. <laughs> ik bedoel, uh, met carnaval. Dus uh, ja, wij hebben dat hier niet. Oh, okay. Ja, de bloemenkorst wel, ja. hebben we, maar uh, ja, dat... Uh, <laughs> ja, wij wachten op een hele grote ruimte. En uh, ja, daar uh, komen allemaal artiesten op z'n optreden. En, uh, ja. Is dat dan ook met de uh, praalwagens en dergelijke? Nee, dat niet. Dat, dat niet? niet. is echt alleen iedereen gaat verkleed naar, naar één plek toe. en uh, okay. daar staat uh, een uh, zeg maar een, een soort uh, een psychodome, zeg maar, en ja. daar uh, ja. Ja, ja. proppen we alles vol. Ja. ja. En dan vliegt de bier in de rond en alles. En ja, dan. dat Nou ja. Ja. Nee, ja, in ieder geval leuk om te weten. In ieder geval. En dat is in maart? Ja, dat is in maart. En de hoeveelste is dat? Dat, is, dat weet ik niet helemaal precies. Maar het is een beetje het begin maart, midden maart is het okay. bij je, altijd bij ons. Het is, uh, ja, vijf dagen lang. Nou, we gaan, we gaan je dan tegen die tijd bellen. Kijken of je hoe ja. je hoe je klinkt. Ja, ik denk dat ik je stem meer weer over heb. Ja. Hey, uh, ja, ik, ik ga nog een, een, een nummer draaien. En uh, ja, Peter Beense. En ik voel me heerlijk. Je kent hem? Ja. Mooi. De zon staat aan de hemel. En ik ben er.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 op het zappen. Ik lig constant in een deuk. Op het randje, maar oprecht. Oh nee, we menen het niet slecht. Zo'n zonnig humeur geeft het leven veel meer kleur. Gewoon weggezellig, gezelligheid, naar buiten uit die sleur. Lang leven de lor, ach je weet hoe dat gaat. De humor vliegt gewoon hier over straat.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 Dat zijn bier en dat zijn wijn en denkt ook zelf niet aan de lijn. Ik maak een grappie, drink me sappie, is geniet werkelijk waar? Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk? Een gulle lachen, een mooi gebaar. Schijnt de zon, dan ben ik om, ja dan trek ik erop uit. Tot de maan zijn gang mag gaan en ik voldaan me nog een slaap. Rappie, drink me sappie, is genieten werkelijk waar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk, een gelap het mooiste paar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Ik voel me heerlijk. Ja, ik, uh, ik ook. <laughs> Jij ja, <ja>, Jeremy. Altijd. <tied> ja, toch? <tied> Ja, nee, we hebben altijd uh, net even, even leuke verhalen onder, onderling verteld, natuurlijk. Maar dat gaan we niet uh, via de radio uh. nee. <laughs> uh. Dat doen we er niet aan. Hey, um, ja, ik heb, uh, ik heb een Frans -Duits er nog eentje voor Frans-Duits aan. Dan blijf vannacht bij mij. Uh, ja. Wat uh, Frans-Duits uh, ook vanwege de hazesnummers? Uh? Uh, ja, ook wel, maar ja. Ik vind het gewoon altijd wel leuk muziek. En vooral, jij denkt maar dat je alles mag van mij. Die zingen ik eigenlijk ook altijd wel. Ja, uh, ja. ja heb, heb ik die. <laughs> ja, vraag je wel wat. Hè? <laughs> maar we gaan, zo, we gaan gewoon zo nog een keertje kijken. We draaien er eerst eentje dan voor Frans Bauer. ja Het is de mooiste tijd van heel het jaar Gezellig met z'n allen bij elkaar Het geeft warmte in de kilte, het is wintertijd De ring die ik voor jou kocht, daar zit ik nu naar te staren Ik had gehoopt je met de kerst mijn liefde te verklaren dit had voor jou en mij de mooiste kerstmis moeten zijn. Maar een kerstkaart, jij stuurde mij alleen een kerstkaart. Maar waar ik eigenlijk van droomde, dat was een kerst alleen met jou. Want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 ik kan heel even niemand zien, dus beter zo misschien. Maar een kerstkaart, jij stuurde mij alleen een kerstkaart. Maar waar ik eigenlijk van droonde, dat was een kerst alleen met jou. Misschien duizend duizendmaal geschreven dat ik mijn hart aan jou zou geven en op je wachten zou. Ja, nou ja, vooruit dan. Hij is een beetje, een beetje laat, Frans, maar de kerstkaart. Uh, ja, toch? Ja, ik, bedoel, ja ik, ik zag niet 1, 2, 3. Ik heb er verkeerd in geklikt, maar goed. Moet nog net kunnen. Ja. Hey, nou ja, je bent op de social media overal te vinden. Ja. Ben je, Goed bezig met TikTok? Of, uh uh, ja, eigenlijk nog niet helemaal. Moet ik er wel wat meer doen, maar uh, ja ik zit nog een beetje in die fase van uh, ja mijn volgende nummer zou ik het wel doen. Alleen in het begin was het een beetje ja, van, ja, zou ik het wel promoten? Ik heb het toch nog niet heel veel vervolgens op mijn TikTok. En, uh, nou, eindelijk had ik het wel moeten doen, natuurlijk. Maar uh ja. Uh, je weet, je hebt 30 seconden, hè? Ja. Dus, uh, je <laughs> ja. kan het, uh, het refreintje erop zetten. Dus, uh. ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Nee, maar ja, mijn tweede nummer ga ik zeker weten beter promoten. Alleen, uh, voor geen promotie is mijn nummer eigenlijk best wel goed gegaan. Ik dans in de omgeving nog en zo, dus... Nou ja, ja. ik bedoel, uh, volgens mij, uh, als ik het goed heb gezien het, uh, loopt hij best wel goed op, uh, op uh, Spotify en zo. Ja, ja, dus, uh, dat zeker weten. Ja. Dus, uh, nee, dat gaat wel goed. Ja. Dus... Uh, Nee, wij wachten natuurlijk in maart uh, een beetje zo uh, rond de carnaval uh, bij jullie. Uh, ja, ja hoe, dat, uh, hoe dat eruit komt te zien. Ja. En uh, ja, hoe het komt uh, te horen, zeg maar. Ja, dat is sowieso een leuk feestnummer in ieder geval. Dus. Ja, in ieder geval een meedijnen. Ja. En dat uh, ja, in, in verband met de carnaval natuurlijk. Ja. Dus, uh. hey, um, ja, komt er voor mij dan ook een, uh, een dag... Die, uh, die wil die horen, toch? Nou, eigenlijk ik denk ik dat je alles van voor mij. Mag voor mij, maar, ja, maar dit is ook nou, een goed nummer. Ja, ik kun je die andere echt niet vinden. Uh, nee, nee, dit is ook goed noem. Ik denk, nou, deze komt uh, vrij, uh, vrij dicht in de buurt. Ja. En, uh, ja, we gaan zo nog eventjes iemand uh, snel bellen. Oké. Okay. En dan uh, zijn we zo weer terug. Maar ik hou van jou, ik wil jou niet zien. En toch mis ik jou, waarom doe jij het toch zo? Je lacht wel, maar je meent het niet. Ik heb verdriet, maar ja dat zie jij niet. Ik voel me zo alleen. Voor jou wel laten staan, dan zijn mijn zorgen van de baan. Maar ik wil niet, voor wil jou niet laten Waar ik meer vrolijk ben. Want ik kan het niet zonder jou. Ik ben en blijf jou bij trouw. Laat mij niet zitten. Zet mij niet in de kou. De regen tikt op het zolderam. Het is zo vreemd. Hoe moet het verder gaan? Ik denk zo vaak aan jou. De wolken schuiven zacht voorbij. Ik hoor muziek. Maar dat is niets voor mij, mijn hart dat schreeuwt om jou, wanneer komt op die tijd? Zet mij niet in de kamer Ja, dat was hij dan. Frans, Duits. En uh, ja, komt er voor mij en dan ook een dag hier op die 106.9. En DW plus uh, 9A. Even kijken, aan de telefoon hebben wij een Mike van der Linden. Mike, een hele goede uh, ja, middag nog, hè? Ja, een hele goede middag. Ja. ja, ik, ik ben, ik ben uh, heel, heel erg jaloers op je. Ja, ja ik zit, uh, lekker in de uh, Canarische eilanden. Dus. Ja, dat doe je Heerlijk. goed. Ja. Hé, hey, jij, jij hebt een singeltje uitgebracht. En uh, ja, ga leven. Ja, ga leven. Ja, een nieuwe single. Uh, met uh, ja, leuke tekst, leuke inhoud en uh, leuke melodie. Dus uh, super blij mee. Ja. En uh, ja, hij gaat gewoon hartstikke goed. Ja, uh, super, super leuke danseresse er weer bij. Ja, ook uh, ja, hele leuke danseresse. He he he he heb jij een abonnement erbij? <laughs> ja, ik heb een abonnement erop. Dus, uh, <laughs> nee, maar leuk hoor. Nee, ik, ik, ik heb de clip ook bekeken natuurlijk. En toen uh, ja, uh, dat ene gezicht dat kon ik al. Ja. Een uh, dansiegeunen dans meisje was het volgens mij. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. We zaten dus ook in de gezellige dames, dus uh, superleuk. Ja, ja, ja. ja. Nee, uh, de, de ja, uh, hoe, hoe snel uh, komt de volgende? <laughs> Ja, die komt uh, kom in februari waarschijnlijk uit, dus uh, okay. ja, dat gaat gebeuren. Dus, uh, ah, je bent je ben lekker is. bezig dus. En uh, dat wordt weer een uh, chigeunenplaatje. Ah, leuk, leuk, leuk, lekker. hey en uh, ja, ook, ook een beetje uh, uptempo, uh, mee, uh, slijpend uh. Ja, lekker uptempo, het wordt een koppeltje. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, denk ik denk een superleuk plaatje voor iedereen, ik denk ook wel herkenbaar voor de mensen, dus, uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat dat weer uh, gaat volbrengen, zeg maar. Ja, nou ja het is uh, een heerlijk nummer, vind ik het. Ja, nou, dankjewel. Ja, het is, het is natuurlijk heel anders uh, dan zigeunermeisjes. Meisjes. Wat ja, dan weer wel. Zeker, ja. zeker. het is uh, niet, uh, niet een echte gypsy-stijl, maar... Uh, nee, nee, dat... Uh, nou, daarom dat ik... We anders is ook goed. Ja, nou goed, en, uh, de volgende wordt wel weer een gypsy-stijl dan. Ja, klopt. Leuk, ja. Hey, en uh, ook weer een mooie videoclip erbij, of niet? Ja, zeker. Tuurlijk, er komt weer een mooie videoclip bij... met uh, misschien weer twee leuke vrouwen. Ja. <laughs> <laughs> ja, daar kijk ik altijd graag naar. Jij ook, denk ik. <laughs> ja, ik kijk er ook graag naar, zeker. Ja. Dus, uh, daar hoor je wel gelukkig van. Ja, toch? Hey, en uh, waar kunnen, kunnen ze jou volgen, Mike? Uh, ze kunnen mij volgen, ja, op alle social-kanalen... Instagram, TikTok, Facebook. En uh, als er mensen uh, willen vragen voor boekingen... Even naar www.maikvanwellende.nl ah, Oké. Okay. Nou ja, en uh, ben je dan ook op vakantie volgende, uh, volgende single of niet? Nee, dan niet. Nee, nee, dan niet. Ah, oké. Okay. is dan niet. Ah, ja, ja. Er altijd wel wat gebeuren, maar ja, ik ben niet echt op vakantie. maar ja, ik ben, op vakantie, ik ben eigenlijk op werkvakantie, dus... Uh, ja, maar goed. Het is, het is, dus, uh, het ja, is wel ik, een soort van vakantie. Ik, ik, ik vind het geen straf, uh, zeg ik dan nee, altijd. Nee, geen straf. <laughs> Dat is het niet. Hey, en uh, nou ja, misschien uh, bij de volgende keertje in de studio hier is, uh, is ook leuk natuurlijk. Ah, oh, dat zou ik superleuk vinden. Ja, dat... Uh... Helemaal gezellig. Ja, toch? Ja, als nou, ja. ik gezellig natuurlijk. Staak voor open, dus uh, dat vind ik superleuk. Nee, dat is prima Mike. Dan uh, we houden we contact en uh, maken we daar een afspraak over. Ja, geweldig. Ja, en dan anders sowieso via Dennis natuurlijk. Ja, helemaal. Dat helemaal, komt helemaal goed. Ja, ah, oké. Okay. Hé hey, Mike, als jij hem aankondigt, ga ik hem draaien. Nou, helemaal top. Lieve mensen, hier is mijn nieuwe single Ga Leven. Hé, hey, en uh, ik zou zeggen, ga leven, Mike. Ja, ga ik doen. Oké, okay, hey. veel hoi, plezier daar. Ja. Hoi, hey. hoi. Hoi. Genieten van het leven, het is zo weer voorbij. Een feestje van mij zijn van de partij. De toekomst is van jou. Wie had dit ooit verwacht? Jij bent nu degene die het laatste laat. Niet wat een ander van je vindt. Blijf trouw aan jezelf, dan ben jij het die wint. Toekomst is van jou, wie had dit ooit verwacht? Jij bent nu degene die het laatste laat. Dat was hij dan, Mike van der Linden, en hij uh, had het over ga leven en lekker daaruit. Uh, dat mooie Spanje, 24 graden. Ja, daar wordt toch je loois op, Jeremy? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, ja het uh, staat jou ook te wachten denk ik. Uh, ja. als je, tenminste, als, als het allemaal goed gaat, dan... Uh, ja, dat zou wel lekker zijn, zeg. Ja, toch? Ja. Hé, hey, eh... Um, ja, wat, wat, wat, uh, nou ja, we hebben het al over gehad. Hè. Wij zien je, jezelf staan uh, over een aantal jaar. Ja. Denk, je, denk je dat je nog, uh, nog staat te zingen dan? Of, uh... Ja, dat sowieso, tuurlijk. Ja, en, uh, en dat ook op de uh, Spaanse playas? Ja, dat zou super tof zijn natuurlijk, ja. Ja, toch? ja. Nou ja, de Hollandse artiestenreizen die gaan uh, tegenwoordig natuurlijk uh, sowieso naar Turkije, uh, Spanje, yeah. uh, Oostenrijk. Ja, klopt, ja. Yeah. Dus, uh, ja, het breidt zich, uh, ja, het komt steeds weer een land bij, zeg maar. Ja, mooi. Dus, uh, nou ja, hopelijk uh, zien we jou daar ook staan binnenkort. Uh, ja. ja. Hey, um, ik ga nog even, uh, ja, zo, zo de plaatje voor jou nog, uh, nog een keertje draaien natuurlijk, want we gaan uh, richting zes uur. Ik wil allereerst jou bedanken natuurlijk. Uh, voor jouw hier naartoe. Ja, jij bedankt. ja. ja graag gedaan natuurlijk. En uh, ja, we blijven je volgen. Ja. En als je iets hebt, bel gerust. Dat ga ik zeker weer drinken. Oké. Okay. Hey, um, ja, nou ja, ik zou zeggen, weet je, je zit hier toch? Dus als jij hem nou aankondigt, dan draai je mij hem nog een keer. Oké, okay, dat is helemaal goed. Hier bij mijn nieuwe single Stapbrug niet alleen. Ik hoop dat je het superleuk nummer vindt. Er komt zeker meer leuke muziek aan. Geniet ervan. En de volgende is? Ja. Ergens half vanwegemaaid. Ja, ja. <laughs> meer plezier en uh, stoppen doe je niet alleen. Niets is voor ons te door. Het glas dat voor ons staat is volop. Alle vol feesten, dat zit in ons bloed. Ja, dat doen we goed. Altijd met dezelfde bloed. Op een vaste tijd wie naar dezelfde kroon. Want dat zijn we zo gewend. Iedereen die ons daar kent. Dit wordt vast een lange nacht. Voor jou, voor, jou. voor mij. Vertrouw! was de gast dus, Jeremy, plezier. En stappen doe je niet alleen. Dit is Jeff van Vliet en op een dag. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van de Entertainer View. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.